Het verhaal van de conservatieven en de extreemreigsten. Vlaams Belang is de enige damp tegen de islamisering en de vervreemding van onze grootsteden. Ik weet nog bij het topgroei was alles geweldig goed En er was controle en schoot wat mensen soms kunnen doen Want één keer in de drie jaar was er een moord in het land En daar waarde dan drie jaar niet goed meer van Nou nu kijk ik rondom mij en het is altijd hetzelfde verhaal Ik ben geen racist, maar kijk het is altijd de vreemdeling die het heeft gedaan Men niet misgestaan, ze zijn welkom in mijn stad Op de voorwaarde dat de vreemdeling zich een beetje aanpast We moeten alles maar verstaan, hun religie en hun taal En uiteindelijk is het zo, wij passen ons aan hen aan Let terug motherfuckers op de tram, die zingen islam En lachen ons in ons gezicht uit We te tolerant. We geven ze een kans, maar ze grijpen ze toch niet En als je het dan zoveel hoort, dan zijn het een stomme racist Zoveel islam en ik weet niet waar we zullen belanden Maar mijn volk verdwijnt uit de vergeten belangen Vlaams Blok, Vlaams Belang Voor mij nog altijd één en dezelfde partij Ik druik de leer bij mijn hart, want ik ben van Vlaanderen. En yo, fuck de wale, warm ben de nonbekwame. Ook dit is racisme. Nee, ik zal het u leren. Het is onmogelijk om met zulke mensen te kunnen regeren. Ze weigeren gewoon Nederlands spreken en zijn luid. Die lui luiden de doodsblokken van ons land veel te luid. Alles wat Vlaanderen economisch verwezenlijkt, wordt direct als bijdrage naar Wallonie doorgerekend. We breinen onszelf te gronden en de maat is vol. Als we zo doorgaan, ontploffen gelijk een islamitische bom Tom en doeken, gehuld van fascisme en arm. Het moet maar eens gedaan zijn met het neer van het eigen land. Zoals geld geven aan die profiteurs van de stempelkast. Net gelijk als jij niet geit moet sociale zekerheid worden afgezwakt. En dan gaan we vooruit waar we zo lang naar verlangen. Laten we dus terugkijken naar die vergeten belangen. Verdere solidariteit met die waalse socialistische staat van potverteerders en van arrogante anti-Vlaamse PS-racisten. Solidariteit met die politieke maffia-bende. We kregen dan weer te doen de vrouw aan de haard. Nee, wij zijn van mening een vrouw is haar eigen baas Maar we mogen niet vergeten, er bestaan ook nog mannen Je kunt niet zomaar vergeten dat er zoiets is als geslachten Bij al veel scheid van rollen is uit studie bewezen Dat na verloop van tijd de geslachten de rollen terug opnemen We houden vast aan de waarden die goed bleken Waarom zouden die dan veranderen en daar moeten we gaan steken Geld voor alleenstaande ouders is wel positief Maar zo ondermijnen we het belang van de echte families Zie je dat dan niet, Die verandering is allemaal goed en wel Maar er zal nooit iets positiefs uitkomen voor de echte wel. Want de jeugd wordt agressiever we zijn alweer te tolerant, want criminaliteit losgeniet geniet op door de slaan met de fluwele hand. Zoveel vergeten belangen. Een radicale politiek is het enige wat we kunnen aanhangen. Fuck Fuck it, flounce, belock it, flounce, belock it, flounce, belock it, flounce, belock it, it.